Raymond het NOS-journaal. De kans is klein dat het overleg tussen de Europese ministers van Financiën... morgen tot een akkoord leidt over de Griekse schulden. Minister Dijsselbloem noemde het niet aannemelijk... dat de ministers morgen al besluiten kunnen nemen... aangezien Griekenland nog geen voorstellen heeft ingediend. Dijsselbloem benadrukte nogmaals dat de Grieken hun pensioenstelsel moeten aanpassen. De kruk zit hem volgens de minister niet in de schuldenverlichting voor de Grieken... maar in structurele hervormingen door de Grieken...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 Op Schiphol zijn drie jaar geleden op één dag negen vliegtuigen opgestegen van een baan die niet was vrijgegeven. De onderzoeksraad voor Veiligheid spreekt van een potentieel gevaarlijke situatie. De fout zat bij de luchtverkeersleiding, de piloten konden er niets aan doen. Pas toen het tiende toestel zou gaan vertrekken realiseerde de baanverkeersleider zich dat de baan niet was vrijgegeven. Volgens luchtverkeersleiding Nederland zijn er inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.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 Volgens Lok heeft de producent Sky High TV van Bert van Leven een hele grote fout gemaakt. En dan het weer, zonnig, maar vanuit het noorden meer bewolking. En vanavond regent: het wordt 17 tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna wat zon, buien en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS. Cfm. Verkeersupdate. verkeersupdate: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad file op de A15 van Europort naar Rotterdam. tussen Rosenburg en Spijkenissen 6 kilometer. In de N44 Wassenaar richting Den Haag. Daar staat bij Wassenaar 3 kilometer file. Tot zover de verkeers. In circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Levenleid.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 I regularly turn it out And it's easy to find When you mess with your mind That you've gone beyond a reasonable doubt Say. time i look into your eyes www.zfmzandvoort.nl ritmo che va, dat questo ritmo che sale, senti come Volg libera, ritme libera. Mi piace così.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 in mm